10 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. De overeenkomst die autoproducent Spijker vorige week sloot... met het Chinese Houtai, is van de baan. Volgens Spijker is Houtai er niet in geslaagd... om te voldoen aan alle voorwaarden voor de samenwerking. Die was vooral van belang voor het Zweedse Saab... waarvan Spijker de eigenaar is. Spijker is dringend op zoek naar een financier... om de productie van Saab te kunnen hervatten. De Saab-fabriek ligt stil... omdat de leveranciers van de onderdelen eerst geld willen zien. In een verklaring zegt Spijker dat de partijen wel in gesprek blijven over een vorm van samenwerking. In de stad Aleppo in Syrië zijn duizenden studenten de straat op gegaan. De studenten eisen dat er een eind komt aan de belegering van de steden Homs, Daraa en Banias. troepen proberen met stokken de studentenbetoging uiteen te slaan. VN-chef Ban Ki-moon heeft president Assad opgeroepen om hervormingen door te voeren en geen geweld meer te gebruiken tegen demonstranten. De VVD wil dat de cultuursector een eigen loterij krijgt. Daarmee kan de sector volgens de VVD een deel van de geplande bezuinigingen van 200 miljoen opvangen. De winst van de nieuwe loterij zou naar de cultuur moeten gaan. Volgens het plan van de VVD kunnen deelnemers naast geldprijzen ook culturele prijzen winnen. Zoals een overnachting in het Rijksmuseum of een bijrol in een toneelstuk. Met zulke prijzen kan de loterij zich onderscheiden van bestaande loterijen. Het kabinet kondigde eerder al aan het aantal kansspelen te willen uitbreiden.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 zijn glimmende oogjes, toen hij ons echt daadwerkelijk in handen kon geven... de verblijfsdocumenten. Uh, ziek als hij was, toch die glimmende oogjes van voorheen... kwamen toen weer naar boven. Het weer, bewolkt en later vanochtend enkele buien die vanmiddag naar het oosten trekken. Daar is dan ook kans op onweer. 15 graden wordt het aan zee, 19 graden in het oosten. Morgen weinig verandering, de dagen daarna frisser. ANRB-verkeersinformatie. De ochtendspits is nu wel voorbij. Er staan nog wel een paar files op de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Knoop en azeloo en de afritreizen, 3 kilometer. Na een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. De A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 3. En de A28, Zwolle richting Utrecht, tussen Nijkerk en Amersfoort, 4 kilometer. Hallo, kun jij goed luisteren en wil je graag mensen helpen?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 KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De Europese regels maken het gewone politiewerk onmogelijk, zegt de politiebond ACP. De groep singles in ons land is groeiende, toch zijn er nog genoeg mogelijkheden om een nieuwe partner te ontmoeten. Ik ga één op één met ze stappen en dan laat ik ze zien en laat ik ook zelf ervaren hoe je op een leuke manier in contact komt met het andere geslacht waar jij naar bezoek bent. Het Japanse zeewier voor de kust van Fukushi, Fukushima, neem ik niet kwalijk... is zeer hoog besmet met radioactiviteit. Zometeen Greenpeace. En uh, de cultuursector sector moet zijn eigen broek maar hoog ophouden. En dat moeten ze doen met een eigen loterij, vindt de VVD. En toch het humeur van Henk Spaan krijgt u ook nog. Het is 6 minuten over tien. Het vervolg is dit van Goedemorgen Nederland. De Nederlandse politie raakt steeds meer agenten kwijt... aan regels en protocollen die vanuit Europa worden opgelegd. Het kabinet zegt ja tegen al die regels... en laat de protocollen weer als braafste van de klas uitvoeren, zegt... Gerrit van der Kamp, die is voorzitter van de politiebond ACP. Goedemorgen, meneer van der Kamp. Goedemorgen. Hoezo raken wij agenten kwijt aan protocollen? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Uh, er komt allemaal wetgeving uit Europa... soms op grond van uh, rechtelijke uitspraken. Uh, en die worden vertaald naar uh, het Nederlands recht... wat op zich uh, prima is... Alleen dat kost ons heel veel capaciteit in de bureaucratie. En uh, het uitvoeren van die uh, nieuwe afspraken, dat kost ook veel capaciteit. Maar hoe wat... dan? Even, even wat concreter, want ik geloof niet dat ik het begrijp. Nou, ik zal een voorbeeld noemen. Um, we hebben het zogenaamde Salduza-arrest. Dat is een arrest uh, naar aanleiding van een uitspraak in uh, Turkije. Ja. Nou, dan is het verplicht om bij het verhoor van uh, verdachten... ten alle tijde een advocaat aanwezig te zijn op het moment dat de verdachte dat wil. Dat ja. is lang niet overal zo geregeld, maar dat moet onder bepaalde voorwaarden. Mm -hmm. um, er is uitgerekend hoeveel dat kost ten opzichte van de huidige werkwijze... die wij hadden als politie... Ja. Um, en dat kost ons ongeveer 200 uh, FTV, uh, politiemensen extra... Om, maar waarom uh, kost het u mensen als er een advocaat aan tafel zit? Ter bescherming, waarom kost het u uh, politiemensen als er een advocaat aan tafel zit... ter bescherming van de rechten van de verdachte? Nou, dat is niet het punt. Het punt zit hem erin dat je moet wachten tot die advocaten er zijn. Die verdachten zijn aangehouden. Soms duurt het een tijd voordat de advocaten er zijn. Ja. Lang niet alle verhoor... Um, uh, situaties lenen zich ervoor om daarop te wachten. Uh, dus soms moeten ook de locaties aangepast worden. En al die dingen bij elkaar opgeteld kost dus 200 politiemensen extra. En daar is heel veel van dit soort wetgeving... Ja. wat in totaal de afgelopen jaar, in 2010... Ja. ons ongeveer duizend politiemensen gekost heeft in ja. capaciteit. Maar het is niet voor niks dat deze maatregel bijvoorbeeld in Europa is opgelegd... omdat in eerdere instantie bij andere zaken... Um, kokervisie, uh, verkeerde verhoortechnieken, al dat soort dingen aan de orde was. Dus ter bescherming van de rechter van de verdachte is toen gezegd... daar moet gewoon een advocaat bij kunnen. Ja, op zich is dat ook helemaal niet het punt. Maar uh, komt er komt een andere discussie achterweg. Gisteren is uh, het resultaat van uh, de cijfers van het Openbaar Ministerie gepresenteerd. En er wordt er gezegd dat er minder capaciteit voor de politie is voor de opsporing. En dat klopt dus ook. Want wij willen prima nakomen die wetgeving die er is. Maar op het moment dat ons dat duizend formatieplaatsen kost, politiemensen... om dat werk te doen volgens de regels... en we worden daarvoor niet gecompenseerd nog in geld, nog in capaciteit, ja. dan krijg je dus automatisch het gevolg... dat er dus minder tijd beschikbaar is om alle zaken op te pakken. En daarover wordt nooit gesproken. En het beeld is dan dat de politie onvoldoende tijd mensen en middelen heeft... om die opsporing te doen, terwijl uh, de feiten zijn... dat er heel veel wet- en regelgeving bijkomt. Ja. Maar ja, goed, we moeten ons allemaal aan de regels houden. Dus dan toch ook op de eerste plaats de politie, zou je zeggen. Ja, dat is ook verder prima. Maar als het kabinet wil dat de politie meer strafbare feiten opspoort... en dat er steeds meer onderzoeken komen... en meer verdachten worden opgepakt en veroordeeld... dan moet je dus ook zeggen van oké... Okay, als dat zoveel verzwaring in capaciteit geeft... of in maatregelen die genomen moeten worden... dan moet daarvoor gecompenseerd worden. En dat zien wij dus niet gebeuren. Dus wij zien dat wij gewoon duizend politiemensen interen... Um, op de opsporingscapaciteit als gevolg van de nieuwe wetgeving. Er ja, zouden er 3000 bij komen, daar komt ook niet heel veel van terecht... en nu zegt u, er gaan er nog eens een keer extra 1000 af. Ja, en dit zijn nog maar een paar voorbeelden... want er zijn heel veel meer van dit soort voorbeelden. Dus... Maar zegt u dan, even sorry hoor... zegt u dan uh, aan het einde van deze kabinetsperiode... Uh, missen we ten opzichte van de belofte van het kabinet 4000 agenten? Nou, dat, als het gaat over niet in getal... maar wel in de capaciteit die beschikbaar is. Dus als je zegt van ja, er komen mensen bij... maar die gaan allemaal op grond van procedures en protocollen... Uh, proberen uh, de afspraken na te komen, dan is dat prima. Maar dan moet je dus ook wel eerlijk zijn naar de samenleving... en zeggen, ja, wij houden geen gelijke tred met de hoeveelheid mensen... die echt daadwerkelijk opgespoord kunnen worden. Dus dan is uw signaal aan het kabinet... en dan met name natuurlijk ook de gedoogpartner de PVV... die uh, veiligheid hoog in het vaandel heeft staan. Trouwens ook de VVD. Uh, jongens, als we dit zo doen, dan daalt de veiligheid? Ja, in ieder geval kom je niet toe aan het opsporen van al die feiten... die op de plank liggen. En uh, wat wij ook hebben gezegd, als er nu weer nieuwe wetgeving komt... of nou uit Europa komt of uit Nederland, laten we nou, voordat die wetten goedgekeurd worden... eerst toetsen welke gevolgen het heeft. Welk, hoeveel geld is mee gemoeid, hoeveel ja. extra capaciteit. Ja. En compenseer dat dan, want dan ben je eerlijk bezig. Want nu is het beeld ja. dat de politie dus ja, onvoldoende mensen heeft... voor dat soort zaken, maar dat wordt door hele andere zaken veroorzaakt. Maar meneer Van der Kamp, als, als er in Europa's wetten worden aangenomen... en regelgeving, dan hebben wij ons daar ook vaak gewoon aan te houden... vanwege allerlei verdragen. Ja, voor een deel is dat natuurlijk waar. De vraag is natuurlijk ook of je wel alle wet- en regelgeving op deze manier moet willen... en of dat in heel Europa op gelijke wijze wordt uitgevoerd. Ja, maar daar gaan we dan toevallig niet meer over, want dat hebben we in Europa geregeld. Ja, maar volgens mij is het ook zo dat er democratische principes gelden in Europa en in Nederland... en dat die wetgeving vanuit Europa alleen maar toegepast kan worden als men in Nederland akkoord gaat. En wat wij dus willen, ja. is dat de capaciteit die nodig is om dat uit te voeren... dat die toegevoegd wordt aan de politie. Wat gaat u nu precies proberen te regelen bij de minister, Ivo opstelte. Nou, wij willen dat uh, paal en perk wordt gesteld aan de nieuwe wetgeving... voordat die wordt ingevoerd. En als duidelijk is dat het meer capaciteit kost... dan moet er een bewuste keuze worden gemaakt of dat toegevoegd wordt. Maar, dan kan het maar niet daar hebben we toch helemaal... Dat, dat zei ik net al, daar hebben we vaak helemaal de keuze niet toe. Ja, we moeten die wet wel uitvoeren. Dat bestrijden we niet. Wat wij graag willen, is dat er dan capaciteit bij komt... om het werk bij de politie op pijl te houden. Maar goed, en dat is waar het over gaat. Hoeveel moeten er dan bij? Nou ja, als ik alleen die wetten kijk over 2010... dan heb je het al bijna over duizend uh, politiemensen. Dus maar goed, er zouden al 3000 bij komen, daar komt al niet veel van terecht... heb ik u eerder horen zeggen, toch? Ja, dat... Ja, dus dan, dus de, de, er eigenlijk, als je die Europese regels wil nakomen, zegt u... er moeten er niet drie, maar 4000 agenten bij zijn... aan het einde van deze kabinetsperiode. Als je, als je op peil wil houden wat je nu doet, of meer dan dat wat men eh, politiek aan de samenleving helder maakt en wat men wil... dan moet je daar eerlijk over zijn en dan moet je de politie die capaciteit geven. En als, als in dat Brussel niet zo weer een paar is, nieuwe wetten aannemen, komen er weer duizend bij. Ja, nee, en dan zal het kabinet zich achter de oren moeten krabben... net als alle andere landen, of je dat op deze manier wel wil. Want ook wetgeving in Brussel is natuurlijk afhankelijk van de keuzes die daar gemaakt worden. Ja, maar die wetgeving is er voor een deel ter bescherming van de verdachten voor, en voor de kwaliteit wel, ja. van de rechtsstaat. Ja, maar ook, uh, de vraag is natuurlijk ook van... Uh, moet dat allemaal op deze manier? Kan het niet slimmer, kan het niet anders? Daar gaan wij niet over. Het enige wat wij zeggen... wij zien dat de politie aan het eind van de pijplijn zit... en de consequentie is dat er minder capaciteit beschikbaar is... voor die opsporing. Ja, in 2010 heeft het Openbaar Ministerie... 20.000 minder misdrijven geregistreerd dan in 2009. En dat dalend aantal misdrijven is er niet... omdat er minder misdrijven zijn... Maar een van de verklaringen is volgens het jaarbericht in ieder geval van dat OM... dat de politie minder opsporingscapaciteit heeft. Is dit, laten we zeggen, het ondersteunend bewijs voor uw stelling? Ja, dat is, uh, dit is het gevolg van deze uh, werkmethode. Dus u zegt, als er niet snel duizend agenten bijkomen, dan kunnen wij minder opsporen? Ja, het is duidelijk dat die zaken er wel zijn. Maar dat als gevolg van die capaciteit die opgaat aan protocollen en wetgeving... Dat je die dus niet hebt. En uh, het beeld wat nu is, is dat de politie geen capaciteit heeft. Ja, maar dat is wel zo. Alleen die wordt op een andere manier uh, ingezet. En ja. wat wij dus willen, is dat als je van de politie verwacht... dat ze op peil houden de opsporing uh, van dit soort zaken... dan moet je boter bij de vis. Dus opnieuw duizend agenten erbij. Anders gaat het ten koste van de opsporingscapaciteit. Dat is op grond van de cijfers inmiddels aangetoond. Gert van der Kamp van de ACP, dank u wel.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 Ja, Nederland telt 2,6 miljoen alleenstaanden. In de komende jaren komen er, na verwachting, nog eens 1 miljoen bij. Wie niet meer alleen door het leven wil, kan daar met een beetje hulp wat aan doen. Hoort u in het vierde deel van Happy Single, gemaakt door Renate Curfs. Ik ben niet op zoek naar een partner, maar ruim 2,5 miljoen andere singles in ons land wel. Zij staan ingeschreven bij Relatieplanet.nl en betalen bijna allemaal 30 euro per maand. Chris van Tuil, oprichter van Relatieplanet.nl... Drie gloednieuwe mercedesen op de oprit, een eigen zwembad. Had u dit succes nu verwacht? Nee, ik had dat uh, absoluut niet uh, verwacht. Ik ben uh, met de laatste plan begonnen. Ja, het was puur een hobby eigenlijk. Het uh, was helemaal niet de bedoeling om daar uh, überhaupt geld mee te gaan verdienen. Wel uh, had ik zoiets van, hè, het zou toch leuk zijn als het uh, vijf of 600 euro per maand naast mijn salaris oplevert. He, voor het werk wat ik er uh, allemaal in stak. Maar uh, nee, ik had het absoluut niet verwacht, nee. Hoe kwam u op het idee van de site? Ik was geïnteresseerd in, uh, in welke ondernemingen op het internet... nu zeg maar succesvol waren qua bezoek, maar ook qua uh, uh, inkomsten. En toen zag ik in Amerika dat, dat het serieuze dating in opkomst was. En die bedrijven deden het allemaal goed. En ja, zo ben ik eigenlijk op dat idee gekomen. Toen dacht u, ik ga het ook proberen. Ja, ik vond het gewoon geweldig. Ik had zoiets van, uh, ja, dit is natuurlijk wel uh, ja, de oplossing voor, voor singles en vrije gezellen. Inmiddels heeft u de site verkocht. Waarom? Uiteindelijk was de Telegraaf dermate geïnteresseerd... en hebben ze een dermate groot bot gedaan op de site. Ja, dat ik toen zoiets had van, wat wil je nog meer? Voor wat voor bedrag heeft u het uiteindelijk verkocht? Dat is een, uh, een dikke 21 miljoen geweest. Ik ben Roxanne Kouwenhoven, ik ben 24 jaar en sinds drie maanden single... Ik ben zelf iemand die daar uh, ja, niet zo snel me op zou laten inschrijven. Maar ik ken ook situaties dat mensen elkaar via Relatieplanet hebben leren kennen. En nu al een aantal jaar een hele stabiele en leuke relatie hebben. Ik uh, ben Rob, ik ben 50 jaar. En ik ben al uh, weer een jaar of tien uh, single. Relatieplanet.nl, wat vind je daarvan? Dat is het laatste waar ik kan beginnen. Dan uh, blijf ik uh, nog liever uh, de rest van mijn leven... Als dat ik uh, op die manier uh, mezelf uh, in de aanbieding gooi. Een vorm van hulp bij het vinden van een partner die nog niet zo bekend is in Nederland, is het inhuren van een flirtcoach. Tom Goni, jij bent zo'n flirtcoach. Wat houdt dat precies in? Ik help mensen krachtiger, aantrekkelijker en zelfverzekerder te, te worden. En op die manier succesvoller met mannen, al niet met vrouwen, afhankelijk natuurlijk wat je, wat je doel en wat je doelgroep is. Maar op wat voor manieren doe je dat dan? Ten eerste heb ik coachingstract die ik met mensen doe. Uh, maar ten tweede, ik ga ook met mensen uit. Ik ga één op één met ze stappen en dan laat ik ze zien en laat ik ook zelf ervaren... hoe je op een leuke manier in contact komt met het andere geslacht waar jij naar op zoek bent. En waardoor ze zo ervaren hoe makkelijk het is om uh, leuke mensen te ontmoeten. Wij gaan het zo duidelijk ook proberen, dus ik ben benieuwd. We zitten in de kroeg. Wat gaan we doen? Jij wilt de drempel die mannen ervaren om jou aan te spreken zoveel mogelijk verlagen. Ze dus gaan een aantal kleine dingetjes doen waardoor jij uh, toenaderbaarder en toegankelijker wordt voor die leuke man van jouw dromen, de aankomende vader van jouw kinderen. Dus ten allereerste, weet je, we zijn hier nu samen, dat is prima. Maar stel je voor je bent een grote groep vriendinnen. Dat is hartstikke intimiderend voor die leuke man om jou aan te spreken. Dus het eerste wat je me adviseert is ergens in mijn eentje op een kruk gaan zitten. Zonder daarbij te wanhopen en te kansloos over te komen. Je gaat jezelf open opstellen. Je gaat oogcontact zoeken met die leuke jongen. Je glimlacht die jongen vriendelijk aan. Je zorgt dat je niet aan de overkant van de bar staat. waardoor de afstand gewoon veel te groot is. Je moet weer de drempel zo laag mogelijk hebben. Dus sta al bij hem in de buurt als je al die dingen doet. En op die manier maak je het voor hem makkelijker, toegankelijker en ook leuker om jou aan te gaan spreken. Oké, okay, ga ik op zoek naar een kruk. En toen zat ik dus op die barkruk te wachten. Mag ik drie wit bier? Wat is zo'n leuk vrouw als jij hier aan de bar? Zo, we staan weer buiten. Hoe vond jij dat het ging? Je deed het hartstikke goed. Je deed het als een pro. Hartstikke goed, chapeau. Ja. Nu waren de tips die je me net gaf niet echt heel uh, moeilijk. Waarom gaf je me juist die tips? tips inderdaad, ik zou het bijna open deuren kunnen noemen. Het is natuurlijk heel erg makkelijk om tegen iemand te zeggen... Ja, als je een leuke jongen ziet, zoek daar oogcontact mee en glimlach. Maar als jij echt een leuke jongen ziet... en dat ook met overgave te doen en je op die manier uh, kwetsbaar naar die ander op te stellen... en je ook open te stellen naar die ander... zul je merken dat dat uh, moeilijker is dan dat het klinkt. De avond zit erop en ik moet zeggen dat ik niet erg veel heb opgestoken van die flirtcoach. Alleen op een kruk gaan zitten en uitnodigend kijken had ik ook zelf wel kunnen bedenken. Als het zo moet, blijf ik toch liever alleen. Maar in de tussentijd moet ik als single natuurlijk wel alleen voor alle rekeningen opdraaien. En geloof me, dat zijn dan nogal wat. Morgen in de serie Happy Single. Grof gezegd, even door de oogharen heen gekeken. Stel je verdient bijvoorbeeld 40.000 euro per jaar. Uh, dat is een bovenmodaal inkomen. Dan is het verschil tussen uh, belastingheffing voor alleenstaanden en voor uh, gezinnen... Dat kan oplopen tot 5000 euro per jaar. Dat is heel fors. Morgen meer dus. Vragen en opmerkingen zijn intussen welkom op... GoedemorgenNederland.nl Straks de cultuursector. Let op, hou je eigen broek maar op met een eigen loterij, vindt de VVD. Is nu toch een tumeur van Henk Spaan. De trouwe luisteraar zal zich hebben afgevraagd... waarom heeft de heer Spaan de vorige week niet gesproken... over zijn spooktelefoonnummer... waarvoor de KPN hem zes jaar lang ten onrechte heeft laten betalen. Dat komt zo. Ik heb advies gevraagd aan Joep van het Hek en die zei... eerst in slaapsussen en dan weer toeslaan. Dus de vorige week heb ik de KPN even met rust gelaten... om er nu weer met volle kracht tegenaan te gaan. Er moeten 5.000 mensen uit bij de KPN. Dat is om de aandeelhouders te vriend te houden. Bij de PTT zou dit natuurlijk nooit zijn gebeurd. 5.000 ontslagen betekent minder kosten en dus meer winst. De koers gaat omhoog, wat goed is voor de aandeelhouders... en voor de opties van de nieuwe directeur, de heer Elko Blok. Maar soms gaat het wel eens helemaal fout, hoor, met zo'n directeur van de KPN. Zoals met Paul Smits. Die is nu voorzitter van de AVRO. Arme Paul! In de NRC las ik dat de KPN zijn service wil verbeteren. Jongens, de lachband kan worden gestart. Bij recent reputatieonderzoek... komt de KPN niet hoger dan de 17e plaats. Wie is er verbaasd? Ik hoor onder ons miljoenen publiek nu geen massaal... als je me nou door de rijen gaan... Die Elko Blok, die man met het leiderschap van de NCRV in het vooruitzicht... heeft gezegd dat hij wil gaan mikken op de tiende plaats. Wat een ambitie. Dat moet hij tegen Ajax of Twente zeggen. Jongens, wij zijn de KPN, wij mikken op de tiende plaats. Nee, nu niet weer die lachband. Luisteraars, ik houd de vinger aan de pols. Volgende week nieuwe onthullingen over wanbeleid bij de KPN. Hadden we de PTT nog maar en postkantoren en brievenbestellers en zwarte telefoons en gewone mensen aan een balie. <middels> Heng Spaan, morgenochtend de muur van Siska Dresselhuis. Het is negen uh, minuten voor half elf, dames en heren. Greenpeace zegt dat het zeewier voor de kust van Fukushima ernstig radioactief besmet is. De Milieuorganisatie deed onderzoek vanaf het vlaggenschip Rainbow Warrior in de zee bij die ontplofte Japanse kerncentrale. En Ike Teuling is de stralingsdeskundige aan boord van dat schip nu even niet, want ze zit in de Japanse hoofdstad. Goedemorgen. Goedemorgen. Vanuit Tokio dus, hoe ernstig is de besmetting? Um, nou het gaat om, om behoorlijk hoge niveaus van radioactiviteit. We hebben het over meer dan 10.000 becquerel per kilogram. Uh, om dat even in perspectief te plaatsen... Uh, de maximaal toegestane hoeveelheid radioactief jodium in zeewier is 2000 becquerel per kilogram. En voor radioactief cesium gaat het om 500 becquerel per kilogram. Dus uh, het zeewier wat wij gevonden hebben is ver boven de toegestaande limiet en dus ook sch zeer schadelijk voor de gezondheid. Ja, dus het is 5 uh, tot uh, 20 keer zoveel als ik het goed zie. Uh, ja, die berekening kan je niet zo makkelijk maken, maar het is in ieder geval veel te veel. En uh, zeewier is een uh, voedsel wat heel belangrijk is uh, voor het Japanse dieet. Ja. En uh, er is een traditie om uh, zeewier zelf te oogsten, aan de kust zelf te zoeken. Ja. En uh, nou ja, de, de niveaus die wij gevonden hebben, die uh, kunnen heel schadelijk zijn voor de gezondheid. Ja. Dus wat, is de, uh, wat gaat er dan de komende week gebeuren? Want dan start dat zeewierseizoen, dan gaan ze dus dat zeewier oogsten. Wat gebeurt er nou met je als je dat zeewier uit het water haalt alleen al en vervolgens... Op Eet? Uh, nou, dat ligt een beetje aan wat je vindt natuurlijk en uh, hoeveel je ervan op eet. Maar de niveaus die wij hebben gevonden, uh, als je daar een 1 een, een of 2 kilo van dat zeewier eet over een, een, een korte periode, dan heb je je jaarlijks toegestaande hoeveelheid uh, toegestaande dozen straling... die heb je dan al binnen. Dus het is behoorlijk gevaarlijk om dat zeewier te eten. En daarom vragen wij de Japanse overheid ook om zo snel mogelijk te starten... met een uitgebreid onderzoek naar dat zeewier. Ja. En tot die tijd uh, het uh, uh, oogsten van zeewier uh, te verbieden... of in ieder geval dat zeewierseizoen uit te stellen. Ja. Nou ja, vanuit Nederland denk je dan heel snel... dan eet je maar even geen zeewier. En bovendien 2 kilo is misschien wel heel veel om in dat in korte tijd te eten. Vanuit Nederlands perspectief zal ik maar zeggen. Maar dat is in Japan pand toch echt anders, want daar leven ze zo ongeveer van zeewier. Dat is heel belangrijk daar. Dus kun je dat überhaupt wel verbieden als overheid? Um, dat is, ja kijk, het valt natuurlijk niet te controleren, omdat mensen het ook zelf op het strand uh, zoeken, vissers dat zelf uh, gaan vangen, dat zeewier. Ja. Maar het is vooral heel belangrijk dat het goed gemonitord gaat worden en dat heel duidelijk wordt welk zeewier wel besmet is en welk zeewier niet besmet is. Want wij hebben natuurlijk maar een beperkt onderzoek kunnen doen. Wij hebben 22 samples geanalyseerd en er zijn veel meer gebieden in Japan waar zeewier wordt uh, uh, geoogd en ook heel veel verschillende soorten zeewier. Dus er moet heel goed onderzocht worden welk zeewier radioactief besmet is... en op ja. wat voor niveaus en wat er wel en niet gegeten kan worden. Ja. Twee vragen nog. Komt dat zeewier ook naar Nederland toe toevallig? Want wij eten hier ook sushi. Uh, daar weet ik eigenlijk niet zoveel van. Dat zou kunnen. Maar ik hoop dat, uh, dat er snel uh, export, een exportverbod komt op Japanse zeewier. In ieder geval op de types die wij gevonden hebben uit die regio. Juist. En de laatste vraag is hoe lang duurt het voordat die radioactiviteit is verdwenen uit dat zeewier? Uh, dat ligt eraan uh, welk radioactieve isotoop die, die radioactiviteit veroorzaakt. Uh, We hebben tot nu toe een, een, uh, een globale analyse gedaan. We zijn ook bezig met een gedetailleerde analyse. Als het gaat om radioactief jodium, dan is binnen 80 dagen de radioactiviteit verdwenen. Als het gaat om radioactief cesium, uh, we hebben aanwijzingen dat dat er ook in zit, dan heb je het over 300 jaar. Dus dat is een behoorlijk lange tijd. Goed, dat zijn dus grote zorgen daar in Japan met betrekking tot dat zeewier. Ike Teuling van Greenpeace, ik dank je wel vanuit Tokio. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. En tot slot in deze uitzending een ideetje van de VVD. De cultuursector moet een eigen loterij krijgen... om zo de bezuinigingen op cultuur op te vangen. Tre snel naar Den Haag dus voor de Tweede Kamerlid Bart De Liefde. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, hoe moet ik me dat voorstellen? Uh, nou, ik, weet u, ik weet niet of u bekend bent met de loterij als de lotto- of de staatsloterij. Ja. Uh, maar het zou uh, wat mij betreft een soort uh, vergelijkbaar format kunnen zijn. Ja. Waarbij dan het grote verschil is dat bij een, uh, een cultuurloterij... of een loterij die specifiek bedoeld is voor de cultuursector... Ja. je naast geldprijzen ook uh, cultuurgerelateerde prijzen zou kunnen winnen. Bijvoorbeeld. Zoals... Uh, schilderijen of een workshop van een bekende kunstenaar... een bijrol in een film of uh, een, een rol in een toneelstuk... of een overnachting bij de nachtwacht in het Rijksmuseum. Nou, uh, ik, ik ben redelijk creatief, maar volgens mij is de sector nog veel creatiever. Ja, en was het u opgevallen dat het zijn van acteur misschien ook een vak is? Ja, dat klopt. Maar... Dus als je dan een bijrol krijgt in een toneelstuk, dat kan toch niet iedereen? Nee, dat kan niet iedereen. Dus dan maar... ben ik, zegt, stel ik ben slecht in acteren en ik doe mee aan zo'n loterij... en dan win ik zo'n prijs en dan... Dan kan ik het niet. Nee, nou ja, dan kunt u het wellicht weggeven. Maar misschien vindt u het ook wel heel erg leuk om wel te doen en om het te leren. Ik bedoel, en uh... dan sta ik op het toneel met acteurs die zich groen en geel aan mij ergeren. En eh, dan help ik het hele toneelstuk naar de sodomieter. Ik vind u zo ontzettend pessimistisch deze ochtend. Helemaal volgens niet meer realistisch is het... volgens mij. Ja, nou ja, ik geef u net een aantal voorbeelden. En ik geef u net ook aan dat de cultuursector nog veel creatiever is... dan dat ik zelf ze zou kunnen verzinnen. Dus volgens mij komen daar fantastische prijzen uit voort. Ik maak me daar absoluut geen zorgen om. Maar denkt u niet dat mensen deelnemen aan een loterij... omdat ze geld kunnen winnen? Ik denk dat er uh, een deel in, in Nederland is die gewoon heel graag die miljoenen wil winnen bij uh, de postcode loterij of de staatsloterij of welke loterij dan ook. Ik denk eerlijk maar ik gezegd denk dat iedereen ook, die eraan meedoet. Nou, uh, dat, uh, dat waag ik te betwijfelen. Ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die vanuit een idee van nou ik kan er wat mee verdienen, maar ik, uh, door aan deze loterij mee te doen help ik ook een goed doel. Uh, dat dat voor hun ook een, een, een beweegrede is. En ik wil graag de mogelijkheid creëren... dat mensen die cultuur een warm hart toedragen... dat die ook die mogelijkheid krijgen. Ja, Laten we naar een praktisch uh, voorbeeld gaan. Frits Bolkestein, oud-partijleider van uw partij... is een verwend bezoeker van het Concertgebouw. Ja. Nou, denkt u dat hij mee gaat doen aan zo'n loterij... met uh, als een van de prijzen een, uh, een, een nachtje overnachten... in het Rijksmuseum of een bijrolletje in een film? Dat durf ik u niet te zeggen. Ik ken ik. de heer Bolkestein daar wat dat betreft niet goed genoeg voor. Nou, ik ken hem een beetje, maar ik denk het niet. Nee, maar meneer Bolkestein is niet de enige die cultuur en warm hart toedraagt. Dat zijn miljoenen mensen in Nederland. Ja, maar goed, dat zijn met name de mensen natuurlijk die uh, doorgaans wat hoger zijn opgeleid. Uh, en uh, graag naar uh, dit soort uh, cultuurvoorstellingen gaan. En dat zijn doorgaans niet de mensen die aan dit soort spelletjes meedoen misschien. Nou, ik denk dat u dan een verkeerd beeld heeft van wie uh, in Nederland allemaal cultuur en warm hart toedragen of er vaak naartoe gaan. Goed, um, is, uh, dit is uh, om de bezuinigingsoperatie uh, te verzachten. Krijgen we dit nou straks ook bij andere sectoren waar bezuinigd wordt? Hoe bedoelt u? Nou, bijvoorbeeld, de overheid moet ook bezuinigen op haar eigen uitgaven. Dus waarom geen loterij voor de overheid... waarbij je een kamerzetel kunt winnen voor een weekje? <laughs> ik vind dat u wel heel creatief wordt. Ja, ik <laughs> ja. dacht, na het pessimisme dat u mij eerder toeschreef... dacht ik, denk eens even wat positiever met ja, u mee. Ja, nee, nee dat, dat waardeer ik zeer. Ja, waarom geen kamerzetel winnen? Uh, ik denk niet dat de, de, de kieswet dat toestaat. Ja. <laughs> en waarom niet, denkt u? Omdat de kieswet voorschrijft dat je dan mee moet doen aan verkiezingen... en dat niet via een loterij zou kunnen winnen. Ja. Goed, nou, een Kamer medewerkerschap dan. Um, kijk, weet u wat ik vind? Ik vind dat de cultuurloterij uh, uh, een mogelijkheid is die de VVD wil creëren ja. om juist invulling te geven aan dat wat wij hebben gezegd. Ja, maar waarom niet voor u dat, zelf? Uh, dat er minder overheidsgeld naar de cultuursector gaat... en dat de cultuursector meer geld uit de markt moet halen. Maar dit is een ook... manier om dat te doen. Maar er gaat ook minder geld naar de, naar de overheid als, uh, als organisatie toe. Dus dan zou je dit ook met een loterij kunnen oplossen. Kijk, als je een bijrolletje kan winnen... dan kan je misschien ook een bijrolletje in de Tweede Kamer winnen. Nou, ja. Ik... Ja, dat is Ik dan ben... weer anders opeens, hè? Ja, want u bent met appels met peren aan het vergelijken. Ja. En vandaar dat ik even een, een stilte liet vallen. Omdat ik werkelijk niet uh, zie wat, het, uh, wat de overeenkomst is... tussen een cultuurloterij en bezuinigingen op, uh, op personeel bij de overheid. Goed. Hoe, hoe groot is de kans dat dat er ooit, ooit van komt ook eigenlijk? Wat mij betreft, uh, we gaan in juni gaan we oh. de wet op de kans spelen uh, bespreken in ja. de Kamer. En ik zal daarvoor pleiten om deze cultuurloterij mogelijk te maken... door het aantal loterijen te verruimen. Ja. En uh, wanneer dat dan precies geëffectueerd kan worden. Ik hoop uh, zo snel als mogelijk. Goed, al de creatieveling van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Bart De Liefde, ik dank u wel. Graag gedaan. Einde ja. van deze uitzending, dames en heren, want het is half elf. Snel naar Prem. Prem doet je bus het weer. Goedemorgen trouwens. Ja... Uh, Goedemorgen, ik ben helemaal in het zuidelijkste puntje van Nederland. Kerkraden om omringd door Duitsland. Wat ik grappig vind, meestal verwijten ze mij dat ik appels met peren vergelijk Sven, je gaat vooruit. <laughs> Dankjewel, Prem. <laughs> uh, luisteraars, we gaan het straks hebben over leegstand in de centra van steden. Van de, de top 10 staan er 9 steden in Limburg. Alleen Dordrecht is er ook, waar er heel veel winkels leeg staan. Wat de oorzaak daarvan zijn. Wat de gevolgen zijn wat je eraan kan doen. Ik heb een schone Limburgse heuse voorzitter van de winkeliersvereniging. En ze verkoopt ook nog juwelen. Ja, mooie mensen verkopen dan mooie juwelen. Uh, daar ga ik graag mee praten. Een wethouder, uh, ook een jongeman die net aan de slag is gegaan. Maar dat doen we allemaal nadat u de warme, aangename, zonnige stem hebt gehoord... van Dorald Mekens met het laatste nieuws. Radio 1, het NOS-journaal. In de stad Aleppo in Syrië zijn duizenden studenten de straat op gegaan. Ze eisen dat er een eind komt aan de belegering van de steden Homs, Daraa en Banias. Ordentroepen proberen met stokken de studentenbetoging uiteen te slaan. Spijker gaat toch niet in zee met het Chinese Houtai. Vorige week sloten de bedrijven overeenkomst, maar daar is een streep doorgezet. Houtai is het niet gelukt om aan alle voorwaarden voor de samenwerking te voldoen, zegt Spijker. Samenwerking was vooral belangrijk voor het Zweedse saap waarvan Spijker eigenaar is. De invoering van het puntenrijbewijs heeft alleen gevolgen voor automobilisten die met alcohol of drugs op achter het stuur zitten. Justitie had geadviseerd om ook voor asociaal gedrag op de weg, zoals bumperkleven en te hard rijden, een strafpunt te geven. Maar minister Schulz heeft dat advies niet overgenomen. En we hoorden net de VVD'er Bart de Liefde al in gesprek erover met Sven. De VVD wil dat de cultuursector een eigen loterij krijgt. Daarmee kan die sector volgens de VVD een deel van de geplande bezuinigingen opvangen van 200 miljoen. In de loterij zouden de deelnemers ook culturele prijzen moeten kunnen winnen naast geldprijzen, vindt de VVD. Zoals een overnachting in het Rijksmuseum of een bijrol in een toneelstuk. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANRB, verkeersinformatie. Er staat video op de A28, Zwolle richting Utrecht... tussen Nijkerk en Knaalpunt Hoevelaken, 5 kilometer. Dat komt door een gestrande vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Remradicationen. Binnensteden lopen leeg ten gevolge van de vergrijzing, krimp en het internet. Gevolg lege winkels in de harten van steden zoals hier in het Limburgse Kerkrade. Kunnen overheden het tijd keren of is dit gewoon een fact of life? En moeten de overheden zich aanpassen aan de veranderde realiteit en een ander beleid gaan maken? Is er bij u in de stad, luisteraars, ook het plaken van lege winkels? En heeft u idee wat eraan gedaan kan worden? Heeft u tips of adviezen? Bel me dan op 0800-1121. Mail naar ntr.nl En tweets kunnen naar hashtag primtime Radio 1 Welkom bij primtime. It's primtime. Luisteraars, we staan in Kerkrade voor het gemeentehuis. De plaats hier, Chantal, heet gewoon Markt, hè? Dit is gewoon de markt, ja, ja dat klopt. De, de ja. markt, er staan geen kramen. En uh, het is prachtig, maar er is een heuse brandweerauto, wethouder Thomas... die hier bloemenbakken aan het ophangen is aan uw gemeentehuis. Wat is dat? Ik dacht, de brandweer voert actie. Maar een heuse luisteraars, om bloembakken op te hangen. Ik heb het ook even nagevraagd. Zijn jullie nu prem welkom het, het heten? Maar dat is toevallig zo gepland. Maar gebruikt de gemeente een brandweerauto om bloembakken op te hangen? Toevallig gaan wij over de brandweer. En dat materieel is natuurlijk heel handig natuurlijk als je boven het dak moet zijn. Ja, nou, de, de, luisteraars, ja, Rien maakt er wel een foto van. Uh, uh, welkom trouwens allemaal. En René, hoe lang uh, ben jij nu al begonnen hier in de buurt met jouw winkel? Nou, ik ben vorig jaar maart begonnen hier in Kerkrade. Dus ik ben al nou goed anderhalf jaar bezig. Ben je van Lotje getikt? Nee, absoluut niet. Nou, er is een rapport verschenen waarin staat wat de top 10 is van uh, de steden met leegstand. En in uh, Kerkrade is er 14% leegstand. En dan denkt René, wat voor winkel ben je begonnen? Een groente- en fruitzaak, bestaande groente- en fruitzaak. Dus het uh, was een lopende zaak. is natuurlijk altijd iets makkelijker als helemaal opnieuw te starten. Maar de uitdaging ligt er. En uh, ja, het is toch een vak wat, wat door blijft groeien. En met ideeën en hier in kerkraden. En die toeristen, er, er, wordt, er wordt geen hand meer in die binnenstad. Mensen worden grijzer, ouder. Nou, ook oudere mensen moeten eten en genieten. En uh, lekker fruit krijg je overal. En uh, ja, ook in kerkraden. Oké, okay. Chantal, je hebt een je ja, dat, dat je op. minder omzet hebt. Uh, wij merken wel dat de omzet verandert, maar onze zaak bestaat al 53 jaar. Dus zo bij, oud ben jij niet? Zo oud ben ik nog niet, nee, <laughs> we hebben overgenomen van mijn schoonouders. Ah. Dus wij merken wel een verandering. En uh, we hebben het afgelopen twee jaar wel een uh, daling in de omzet gemerkt. Maar dat is niet zozeer aan de vergrijzing als ook aan de recessie. Waar denk ik landelijk, we zijn aangesloten bij een aantal landelijke organisaties. Waar we diezelfde trend zien en waar wij absoluut niet slechter scoren. Dus in ja. die zin... Goedemorgen, Patrick Benning van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. En goedemorgen. Jullie komen morgen met een rapport. Ja. En dat rapport gaat adviezen geven aan overheden wat ze moeten doen. Juist. Oké, okay, en omdat jullie ons heel erg lief vinden, ga je nu al een paar conclusies van het rapport delen met de luisteraars van Radio 1. Ga je gang. Nou, dankjewel. Uh, het is inderdaad zo dat wij uh, uh, in de loop van eind van deze week, begin volgende week, op, bij alle gemeenten in Nederland een rapport gaan afleveren. En in het rapport gaan we in ieder geval aandacht vragen voor het de detail, detailhandelsbeleid. Want de afgelopen jaren en ook de komende jaren gaat er binnen die sector detail een hele hoop veranderen. En met name als gevolg van uh, het gebruik van internet. En ook dat we te maken hebben met die bevolkingskrimp. En ook het feit dat de Nederlandse bevolking vergrijst. Dat betekent dat hij aan die consumentenkant nou, zulke drastische uh, veranderingen gaan optreden dat de totale omzetkoek in de sector detailhandel voor de komende jaren zwaar onder druk komt te staan. En wat is jullie hij advies? Het dat hij, dat hij gaat afnemen. Wat is jullie advies? En wij, nou wij vragen in ieder geval aan gemeentelijke overheden om beleid te maken. Want het lijkt een open deur, maar nogal wat gemeentes in Nederland. ...die hebben het detailhandelsbeleid absoluut niet hoog op de agenda staan. En die hebben eigenlijk geen detailhandelsbeleid en laten zich eigenlijk keer op keer door projectontwikkelaars of door lokale initiatieven verleiden om elke keer weer opnieuw nieuwe winkels in de gemeente te gaan realiseren. Is dat het grote gevaar of zijn er nog andere gevaren? Nee, een van de grote, kijk het feit dat we nu in deze situatie terecht zijn gekomen is niet alleen het gevolg van het feit dat internet in opkomst is en dat we een krimpende bevolking hebben en dat iedereen ouder wordt. Want het feit dat we ouder worden betekent overigens ook dat we minder in de sector de tuin gaan besteden. Maar een van de belangrijkste oorzaken is ook dat we de afgelopen 10, 15 jaar heel veel nieuwe winkelruimte in Nederland hebben gerealiseerd. Eigenlijk veel te veel meters. Oké, okay, hou even Adem, w want ik heb hier een wethouder, ik kan hem meteen met twee dingen om de oren slaan. Wethouder Thomas, welkom, ik vind het ontzettend leuk dat u er bent. U kunt maar 10 minuten blijven, dat, dat, dat wisten we, maar wilde u graag hebben. Eén, hadden jullie hier in het kerkraden wel een beleid überhaupt? Ja, zeker. Uh, terecht dat de heer Manning uh, noemt, uh, er moet beleid gevoerd worden. Hij, hij schetst een stuk uh, de geschiedenis en daar heeft hij gelijk in. Ontwikkelingen zijn steeds doorgegaan, op elkaar gestapeld. Ontwikkelaars hebben ruimte genomen, gemeenten zijn daar meegegaan. Dat waren inkomsten. Nee. Wij zijn hier als kerkraad lid van een regio. Een regio staat de oude Oostelijke Mijnstreek. 250.000 ja. inwoners. En wij bekijken het niet meer alleen op het niveau van de lokale overheid, van de gemeente Kerkrade, We maar bekijken de retailmarkt op een regionaal niveau. Ja, want jullie en daar hebben maar 70.000 we... inwoners in Kerkrade. Ja, maar dat is toch een middelgrote ja. stad, zijn wij. Oké, okay, maar u hebt drie jaar geleden en dat is nu volop in ontwikkeling de nieuwe winkelpassage, theaterpassage en de Orlando passage en daar komt er 3.500 vierkante meter nieuwe winkelruimte bij en een investering van 30 miljoen euro. Zijn nou, die cijfers? geworden Nee, die cijfers zijn uh, niet helemaal correct, maar oh. los van de detail uh -huh. wij gaan toch uh, hier investeren in de stad want ook in een krimpende omgeving moet je investeren om maar, nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken ja maar dan gaat u nieuwe winkelruimte zetten terwijl er al leegstand is en dat beleid ja. van uw stad Dut Haag op de werkelijkheid maar dan moet je ook kijken naar het beleid dat we gezamenlijk hier in deze regio hebben afgesproken uh -huh. we hebben één hoofdcentrum dat is onze buurgemeente Heerlen ja. dat is het grote winkelcentrum voor deze streek ja. en er zijn een paar steden waaronder kerkraden die een zogenaamd stadsdeelcentrum hebben die ja. toch een bepaalde behoefte, behoefte moeten voorzien voor de eigen bevolking. En daarvoor gaan we investeren. Als je nu kijkt naar de leegstand in Kerkrade... dan is die zeer verspreid over de stad. En je moet nu, om die toekomst goed tegemoet te kunnen treden... moet je natuurlijk veel meer gaan concentreren. Maar meneer, meneer, meneer Manning, even help mij. Ja. Want misschien begrijpt uh, meneer Thomas me niet goed. Ik denk, je hebt al leegstand... dus je moet geen nieuwe winkelruimte gaan bouwen. Is dat nog goed of slecht in uw visie? Nee, ik vind dat er wel degelijk ook ruimte moet zijn voor nieuwbouw. En dat hangt er heel erg af, vanaf waar je die nieuwbouw neerzet. En je moet heel erg uh, goed als gemeente zijnde de kansrijke locaties opzoeken. En als men in, een, in een Kerkrade een locatie uitzoekt... bijvoorbeeld het centrum van Kerkrade, wat vrijwel altijd wel een plek zal zijn... waar reuring is, waar consumenten zullen komen... en die altijd wel aantrekkelijk zal zijn. Als daar de nieuwe winkel, winkelnieuwbouw wordt gepland... dan heb ik daar echt geen probleem mee. Meneer Thomas Gaat kunt er wel op dat het ja? Maar nu ben ik even van meneer Thomas. Meneer Thomas, er is 14% leegstand van winkelruimte in Kerkraden. Waar is, is een, die leegstand? Het is 1 op 7, ik zei net, die is verspreid over de stad. Maar welke plek Maar die is in een stadsdeel West bijvoorbeeld, ja. maar in het centrum ook. Maar het is niet alleen in het centrum. En wij gaan nu net investeren in het centrum. Om een sterk kernwinkelgebied te krijgen. En dat, daar volg ik de heer Manning. Ja. Daar kunnen we uitbreiden. Daar hebben we onderzoek voor gedaan. Ja. En daar maak je ook nieuwe initiatieven. En dan maak je het ook aantrekkelijk. Want die leegstand die is zo verspreid. Je kunt wel zeggen. Ik ga winkelruimte die ga ik nu weer uh, vullen. Maar dat is niet interessant voor de consument. Omdat okay. die zo verspreid is. om dus een goed beeld te krijgen. Voor de luisteraars en voor mij. Je hebt. Leegstand, maar die is her en der in de stad. Zeer verspreid. En verspreid. En dan, uh, even, verdient u nog steeds geld aan de verkoop van grond? Want zoals die nee, massa... die, die tijd is, uh, die is voorbij. Maar die grond die hier uh, voor dit project. Wij investeren gaan... grond die wij in bezit hebben. In ja. een centrum bijvoorbeeld hier. Het centrum ja. brengen wij in en een projectontwikkelaar brengt daar ook zijn. En dan krijg eh, je onheureopbrengsten van die grond. Dat is de, de projectontwikkelaar die verder dan het project gaat verder. Uh, maar maar u, krijgt, u krijgt geld voor die grond wij, die u en Wij brengen de grond in. Ja, en wat ja, krijgt u daarvoor terug? Nee, dat is onze investering. Ja, ja, dan krijgen krijg... we uiteindelijk krijgen we OZB bijvoorbeeld. Ja. Belasting krijgt u terug. En, u krijgt ook en de, economie, heel... de lokale economie okay. draait. Dus dat is gewoon een, een vliegwieleffect. Maar dan ben ik nu in, in, in, in Kerkrade West begonnen met de onderneming. Het is leegstand daar. Mijn buren zijn leeg. Mijn winkel verpauperd. Dat zegt de gemeente. Dus in feite bars, maar jij bent in een stervend gebied. Nee. Overigens, dat is ook marktwerking voor een deel. Ja. Maar wij hebben daar wel uh, zicht op. Wij zeggen ook als regio: wij moeten daar een zogenaamd flankerend beleid op uh, voeren. Kun je kijken of je iets kan doen aan verplaatsingen? Aha. Zitten mensen in een winkel eigenlijk niet in het kerngebied, maar kunnen die verplaatst worden? Ja. En of moet je iets doen als je de bestemming gaat wijzigen? Want dat is toch de verantwoordelijkheid van de gemeente: om dan waar nu winkelruimte is en die eigenlijk niet op de goede plek ligt, dat je dat gaat herbestemmen. En dan krijg je het vraagstuk van planschade. Ja, maar dan wil de projectontwikkelaar... die hier in het centrum iets ontwikkelt, dat niet... die dient bij uw schadevergoeding in... omdat u ja, zegt dat u dat doet. Is en dat confidence. hebben wij gezamenlijk... Uh, zijn we zijn het nu opgepakken als regio... met de, de acht regio gemeenten. om te kijken... kunnen we niet een zogenaamd flankerend beleid ontwikkelen... dat we ook dit soort vraagstukken tegemoet kunnen treden. Maar we kunnen het niet alleen opvangen... Het vraagstuk is zo, zo groot, wij kunnen niet al die schades nee. zo kunnen vergoeden. Dat is, dat is onmogelijke opgave. Af, heel af en toe denk ik, Prim, waar ben je mee bezig? Want meneer Manning, ik denk, het is simpel, die jojo's van, van die wethouders en die grote steden, die kijken alleen naar het centrum en doen niets aan de rest. Maar als je dit nou hoort, in feite kan een gemeentelijk bestuur nou niets doen. Jawel hoor, dit gemeente kan een hele hoop doen. Uh, waarin willen in zijn weg zou ik haast zeggen. En als zij op een gegeven moment uh, ja, uh, moeilijke besluiten moeten nemen die in gaan houden dat er ergens bijvoorbeeld, zoals de heer Thomas al zei, uh, de bestemming zou moeten worden veranderd. Ja, dan uh, zal men op een gegeven moment die hobbel moeten nemen en uh, ook verliezen moeten nemen om uh, in ieder geval het uh, detailhandelsapparaat in zo'n gemeente een beetje op orde te houden. Oké, okay, ja. maar, maar ik, laat me een ik, paar ik, ideeën voorleggen, wethouder, want ik moet zo weg. Um, ik krijg hier een mail van Martijn C. Kunstenaars en artiesten kunnen leegstand meeblazen. Zet al die leger. Zeg, jongens, we maken er creatieve plekken van. Laat kunstenaars maar hun gang gaan. Mooi initiatief zijn we mee bezig. Okay, dus dat... aan de West noemen we zogenaamde kansenwinkels. Dus okay. het, mensen vanuit een uitkering hebben wij onder begeleid. ...een winkel kunnen laten openen. Maar je kunt dat natuurlijk niet je hele winkelcentrum mee vullen. Nee. Maar we zijn natuurlijk wel plekken op die manier heel creatief letterlijk op het vullen. Oké, okay, winkeltijden zijn nog van 1950. Uh, uh, gooi even die hele winkeltijdenwet eruit. Je bent van het CDA, laat mensen ja. zondag, maandag, dinsdag, woensdag... ...tot hoe laat ze willen? Nou, wij hebben hier uh, al een verruimde openstelling op zondag... Dus je hebt hier een stelsel dat we per stadsdeel twaalf koopzondagen hebben. Dat zijn dus drie stadsdelen. Ja. Dat zijn 36 koopzondagen. We hebben zeer recentelijk, vanaf 1 april, hebben wij de supermarkten de mogelijkheid gegeven... om op zondag gedurende bepaalde tijden open te zijn. Dus die tijden zijn al redelijk verruimd. Chantal, voorzitter van de neemingsrein. Is dat genoeg? Of wil je nog meer langere winkeltijden open hebben? Ja, dat is natuurlijk altijd een hele moeilijke vraag. Maar op dit moment zijn wij tevreden zoals de openingstijden zo zijn. En wij streven er nu ook naar. Dan praat ik puur voor centrum, want dat, dat is uh, ons werkgebied, zeg maar... Um, dan uh, hebben wij liever dat iedereen ook gezamenlijk open is. Dus op dit moment zeggen wij, zoals de tijden er nu liggen... daar kiezen wij voor, dat spreken wij af met de gemeente... En dan is, als iedereen ook open is, is het ook voor onze consument aantrekkelijk om te komen. Luisteraars, u moet op de webcam kijken. Als je de smile ziet van die burgemeester, <lacht> van die wethouder, die denkt... ik heb die print plat, echt zo met de rechterhand. Van kijk, jij komt zeuren uit het westen, maar we hebben het goed voor elkaar. U mag trouwens bellen op 0800 1121. Uh, als u uh, tips te geven, krijgt u een heleboel tweets binnen. Nog iets anders voor u, meneer de wethouder van meneer Hulsbergen. Je kan de, uit, de huren ook verlagen in die gebieden waar die leegstand is. Dat bespaart je geld voor verpaupering en criminaliteit die je straks moet aanpakken. Maar, dus Plekken waar er veel leegstand is, lagere huur. Ja, maar wij als overheid verhuren niet. Nee, maar we kunnen dus subsidie juist, geven. Dat de commerciële markt. Ja, maar subsidie, dan kom je dus toch bij de overheid. Ik heb u net gezegd, ja. dat zijn bakken geld wat je nodig hebt in een krimpregio. Uh, je kunt het niet allemaal ja, uit de overheidsgelden u, oplossen. Maar u subsidieert wel die vastgoedontwikkelaars, die blijven bouwen. Want u brengt de grond in, zodat die vastgoedontwikkelaar ja, die subsidieert u wel met grond. En zon, die klein... Nee, maar dat, we brengen grond in, natuurlijk onder voorwaarden. Om natuurlijk een ontwikkeling uh, gaan te krijgen. Het is niet zoiets dat we over de ballen ja, gooien. Maar u geeft de subsidie onder voorwaarden. Namelijk dat er daar winkels ja. bemand blijven. Zodat het bewoonbaar blijft. Dat is geen subsidie, dat is mee investeren in ontwikkeling. Dat is toch iets anders dan subsidiëren. Het terugbrengen van huren is toch eigenlijk aan de eigenaar en aan de ontwikkelaar. Meneer Manning, um, u, u hebt dit onderzoek gedaan. U biedt het aan alle provincies en gemeenten aan. Bent u nu bang dat het aan Dovemans oren is gelegd? Want een van de bij de, bij de, bij de voorbereiding van dit onderwerp viel me op. Dat gemeentes heel vaak elkaar ook beconcurreren in dezelfde ja. regio. En dat ze die luisteren. Dus ja, gaat het echt iets veranderen? Nou, ik hoop niet dat dat aan Dovermans oor is gericht. Nee. En we zullen ook proberen om uh, ja, niet alleen maar dat rapport rond te sturen... maar daar ook een follow-up op te geven. Dat we uh, in het najaar nog eens een keertje met, uh, met gemeenten rond de tafel gaan zitten... om hierover uh, door te praten. Maar het is zeker zo dat uh, de gemeenten de neiging hebben... om uh, ja, vooral naar zichzelf te kijken en niet naar de omliggende regio te kijken. En wat dat betreft is het wel gunstig dat u in kerkraad zit... want daar wordt inderdaad goed samengewerkt in, uh, in het Parkstadverband... Maar er zijn maar weinig plekken waar dat op een goede manier gebeurt. En vele gemeenten zitten net alleen maar voor hun eigen brokje te breken. Met nogal wat negatieve consequenties als gevolg. Wethouder Thomas, het rapport heet ook dynamiek door beleid hoe de overheid de winkelmarkt kan stimuleren. Maar er wordt ook een vergelijk getrokken met die kantoormarkt. In Nederland zie je dat die kantoormarkt heel veel leegstand heeft. Meer dan geloof ik 40 miljoen vierkante meter staat leeg. Uh, en daar wordt er ook maar kantoorgebouw hier gebouwd en vernieuwingen, allerlei dingen. Gaat die winkelmarkt, uh, uh, die kantorenmarkt achterna, meneer Man, of wethouder Thomas? Ja, dat heeft wel wat vergelijkingen, ja. als, dat, uh, als je dat zo hoort. Alleen speelt dat hier iets minder, moet ik zeggen. Ja. Een ander probleem wat hier meer speelt, is de woningmarkt. Ja. Dus uh, de woningmarkt is de grote opgave en de retail. Uh, de kantorenmarkt is hier wat minder van belang. Ja, maar de woningmarkt, kunt u niet al die lege winkels, ja, dat wil zeggen, dat woningen maken? Dat bent u al van plan dan natuurlijk? Nee, ik zeg de woningmarkt, door de Krim staat die woningmarkt ja. ook sterk onder druk. Dus ja, dat je, is hebt veel, waar. je hebt te veel woningen. Je hebt te veel, en wat gaat u en dan dat, doen? Ja, daar zijn we dus ook aan het kijken hoe, hoe we dat samen met, overigens met de Rijksoverheid, want dat kun je ook alleen als lokale maar, overheid niet doen. je jullie maken de reclame Wij, dat mensen hier moeten komen wonen, maar geen hondkop... Ja, dat is niet waar, hier komen wel mensen wonen. Alleen maar onze bevolking, nee, de demografische ontwikkeling is zo dat de bevolking achteruit loopt. Ja. Dat is hier iets eerder dan de rest van Nederland, maar dat komt ja. over heel, uh, heel Nederland. Ja. Dus uh, hier merk je het nu eerder. Maar we, we lopen gewoon terug. Vergrijzing en een ja. ontgroening, dat heb je ook aan van stuk. Maar het is gewoon een natuurlijk proces dat het inwoneraantal terugloopt. Overigens moet het ook weer relativeren. Als ik dat nou zie wat de afgelopen tien jaar is geweest, zijn dat enkele honderdtallen op jaarbasis. Ja. En de ma de tien ma jaar. Ma maar bij de, de overheden hebben bij die ontwikkeling van de kantoren maar een foute rol gespeeld door te veel bedrijfsterreinen en zo te gaan creëren. Maken, maken ze nu diezelfde fout, meneer Manning. Want oké, okay, we, we hebben de kerkraad ook uitkomst omdat ze het hier een beetje beter doen dan de rest. Niet doorvertellen. Maar uh, <lacht> doen ze dat? Nee, maar meneer Manning, het, het, het, doen ze dat onvoldoende dat die overheden te weinig proactief zijn? Ja, nee. Ik, kijk, ik, ik ben het eens met de stelling hoor dat uh, de, de winkelmarkt op het punt staat de kantorenmarkt achterna te gaan van wat betreft de, de, de, de, het overaanbod aan ruimte. En uh, vandaar ook eigenlijk ons signaal dat we als hoofdbedrijfs op alle gemeentes nog eens een keertje gaan benaderen... om daar nog eens een keer aandacht voor te vragen. Want... Uh, uh, het is ook wat dat betreft, uh, kijk die kantorenmarkt, dat zijn uh, ja, toch voorzieningen waar uh, mensen naar binnen gaan en, en, en hun werk doen. Die winkelvoorzieningen, die hebben vaak een hele andere rol. Dat is niet alleen maar een economische activiteit die in zo'n winkeltje plaatsvindt, maar het heeft ook een soort sociaal-maatschappelijke functie. Juist. Yes. En winkels zorgen ook voor leefbaarheid in kernen en voor reuring in, in, in centrumgebieden. Dus als daar op een gegeven moment echt de klat in komt... doordat er veel te veel winkels komen en ook echt leegstand gaat ontstaan op allerlei plekken... Ja. Ja, dan ga je ook op een gegeven moment in buurten en wijken de leefbaarheid aantasten... En dat is denk ik een veel belangrijke rol voor die overheid, om daar uh, goed op, uh, op, op te anticiperen en goed beleid op te gaan voeren. Oké, okay, ik ga wethouder Peter Thomas hartstikke bedanken. Dank u wel dat u, u bent nog iets langer gebleven dan gepland. Uh, u moet naar uw volgende afspraak. Hartstikke bedankt. René, um, uh, meneer Manning noemt net de punt. Jij ja, mag de koptelefoon afdoen. Uh, meneer Manning noemt net de punt. Jij bent die groentewinkel gaan overnemen. Merk u ook echt? die sociale uh, uh, uh, zeg maar, functie die jullie ook hebben? Absoluut, absoluut. Uh, mensen gaan naar een slager, gaan naar een bakker... gaan naar een groentezaak... om nog uh, goed, goed geholpen te worden... een praatje kunnen maken. Wat is er gebeurd? Wat is hier? Wat Heb je dit gehoord? Heb je zus gehoord? En die voorzieningen zijn gewoon belangrijk. En die moeten we ook niet vergeten. En die zijn de afgelopen jaren... een beetje afgespakt worden... door de grote winkelbedrijven. Die... wat zou jij willen? Wat, wat, wat zou jij nog willen om zeg maar, dat centrum... ...aantrekkelijker te blijven maken. Nou, ik moet zeggen, het centrum van Kerkraal is aantrekkelijk. Als ja. er activiteiten zijn, worden het ook goed bezocht. Ja. Is het ook eigenlijk uh, een samenhang dat je zegt van... ...oké, okay, je organiseert op uh, jaarbasis zoveel dingen... ...en je ziet ook dat de mensen erop afkomen. Dus dat ja. is positief. Alleen de stap om het ondernemerschap te gaan maken... ...die is kleiner geworden. Mensen durven niet meer zo 1, 2, 3. Er komt een mevrouw de bus binnenlopen... ...die gaat op de plek van meneer Thomas. Dag, wie bent u? Ik ben mevrouw Verage. Ik wil de Ontzettend een Show in levende leven zien. Aha, woont u in Kerkrader? Ja, hier vlakbij in de of, theaterpassage. Alsjeblieft, houdt u maar vast. U woont het, vindt u dat het winkelaanbod hier, u moet de microfoon voor uw mond houden, goed genoeg is? Uh, de microfoon? Over het algemeen wel. De, de, de, de basisartikelen zijn hier wel te krijgen, maar voor sommige dingen, bijvoorbeeld een lampenzaak. Die is vertrokken. Dat vind ik dan wel jammer bijvoorbeeld. Uh, Chantal, je bent voorzitter van de ondernemersvereniging. Wat voor bedrijven, wat voor winkels zie je vertrekken? Um, ik denk dat het moeilijk is om het aan te geven welk soort winkels. Nou, er is wel een witgoedzaak uh, niet zo heel lang. Uh, of ja, toch misschien ja, een jaar, anderhalf jaar. Te dat is niet hier. Nee, die is vertrokken, wou ik zeggen. Ja, dus uh, ja. dat, dat merk je wel dat het vertrokken is. Voor de rest, uh, winkels die weggaan, denk ik toch dat er winkels zijn die gewoon geen opvolging hebben. En dat het uh, niet zozeer te maken heeft met een, bepaalde, uh, met een bepaalde sector. Maar toch ook met gewoon mensen die een pensioengerechtigde leeftijd bereiken, stoppen. En waar dan niemand is die het wil overnemen, ook zoals René aangeeft. Ja, René, van wie nam jij het over? Wie had die grote zaak? Uh, Bekkers. En, en die had geen kinderen die de zaak wilden opvolgen? Die hadden wel kinderen, die hebben ook nog altijd een zaak. Oh. En, uh, maar de groentezaak hebben ze afgestaan, dus uh, ze zijn wel nog actief. En, jij, en hoeveel groentezaak heb jij nu? Ik heb op dit moment één. Oh één, en, hebt... en dat, dat Chantal, want uh, meneer Manning, we vergeten dat heel vaak. Vroeger volgden kinderen vaak de ouders op in het bedrijf. Ja. Maar een ja. van de redenen dat veel ondernemers ook stoppen is dat ze geen opvolging hebben. En dan verkopen ze het maar, dan hebben ze tenminste nog wat geld. Ja, het nou ja, is inderdaad zo dat uh, daar ook behoorlijk de klat in is gekomen. Want uh, er is recent ook een onderzoek uitgevoerd door het CBW Mitex ja. onder hun leden. En daaruit blijkt dat uh, nou, men verwacht dat de komende vijf jaar zo'n 20% van het modeaanbod in Nederland komt leeg te staan als gevolg van het feit dat er geen opvolging is dat eigenaren van huidige bedrijven hun winkel niet meer kunnen verkopen. Oké, ik moet afronden meneer Manning, maar twee dingen. Chantal, je hebt prachtige schoenen aan, die heb je niet op internet gekocht, dat is schoenenwinkels, dus schoenenwinkels lopen nog. Absoluut. Maar ook jij maakt je schuldig aan heel veel op internet kopen. Nee. Nee, jij niet? echt absoluut niet, niet. absoluut niet, niet. René, ik. ik ook niet ik heb oh. wel een, een computer maar ik koop niet op internet Oké okay, nou maar die ontwikkeling het wordt steeds moeten we niet gaan denken dat winkels zich moeten aanpassen aan de informatiemaatschappij Nou ik ik denk dat uh, er stond vanmorgen een stuk in de Telegraaf dat uh, winkelen via internet... dat dat toch langzaam uh, uh, een, uh, de slag niet begint te verliezen. Maar dat wel merkt dat mensen terug... En nou mag ik daar even op inhaken. Ja. Uh, wat wij namelijk zelf dan in de zaak merken... is dat mensen vast wel eens wat op internet kopen... voor service en garantie naar ons toe ja. komen. En dat is dan vaak toch lastig. Ze krijgen ja. de service en de garantie van het bedrijf wat erbij hoort. Lieve Chantal, ja. je bent een schatte ontzettend aantrekkelijk voor. We moeten afronden, maar dit slaat <lacht> net op. Lucht. Ik moet afronden, want gisteravond om tien over half tien overleed Clark Akkoord, de schrijver van de koningin van Paramaribo. Afgelopen dinsdag hoorde u zijn Irma in de uitzending. Clark gaat begraven worden in zijn en mijn land Suriname. En ik wil dit programma echt eindigen met een salut aan deze mooie man en schrijver, mijn vriend. En daarvoor draaien we een van zijn lievelingsliedjes, Ting, van de ook overleden Surinaamse zanger Papa Tauti. Ik dank alle luisteraars, alle deelnemers, ook bij vaste luisteraars die de is ingekomen. Dank u wel, zonder u zijn we niets. En de gasten, René, dank u wel, Chantal, dank u wel. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse Belastingbetalers en de Stergelden. De financiers van de publieke oproep. Redactie Sulema El Galdi, Anouk Tulner en Rien Productie Hans Twint en Momo Sarou. Techniek, logistiek en transport. Marien Al Albertsboer, eindredactie en regie Papatoutje-liefhebber Barbara van der Klis. Hierna hebt u Ster, Dorad Megens en daarna Felix Munt bij de GIT.fm. morgen ben ik er weer samen met mijn vriendje Ajit Bakas gaan praten over de toekomst van de zorg tot morgen namaste dag You make me man. I'm trying to get and Tangi and pracy, be got on my gado, digi minasegi. I give me then walk to the metak a craft if me libi and a passi dim taki. Make it see me sing on granny. Make it see them tea. I'm a respect, I'm a saka fashion, be Sorten the one full and pass it So the Maca, Sorten the one potistoy peyun waka, Sorten the one pussy trove on the Maca, Mason, Sonten, Sonten, Sonten, Trana, and Baca, because Sonten I de Fruum, I guess if I laugh, Sonten I de Ocoma, I guess if I can, Sonten I sorien Fesima, I guess in Sonten is the Taitoke Brokopsa. So me daddy wala Who sing a hang lobby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 Dit is Radio 1.